De interimregering onderzoekt een verbod op de moslimbroederschap. De partij wil dat de afgezette president Morsi weer aan de macht komt. In Amsterdam-West zijn 16 mensen naar het ziekenhuis gestuurd... nadat in een appartementencomplex... een verhoogde concentratie koolmonoxide was gemeten. Volgens de brandweer zijn ze ter controle naar het ziekenhuis gegaan. Het gas kwam uit de installatieruimte van het complex in de wijk Slotervaart... en kwam in meerdere woningen terecht... Tegen de lokale omroep AT5 hebben bewoners gezegd... dat ze zich al drie dagen niet lekker voelden. In Amerika is tegen militair Bradley Manning 60 jaar cel geëist... voor het doorspelen van informatie aan klokkenleiders Wikileaks. De militair aanklager zei dat de 25-jarige Manning... de Verenigde Staten heeft verraden en hij het daarom verdient... om een groot deel van zijn leven in de gevangenis te zitten. Menning is vorige maand schuldig bevonden aan bijna alle aanklachten. De uitspraak wordt deze week verwacht. In Den Bosch zijn gisteravond drie mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Ze liggen in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De schietpartij was op de Bruistensingel. Daar in de buurt werden twee betrokkenen opgepakt. In het ziekenhuis werden ook de drie gewonden aangehouden. Mogelijk was er sprake van een verkeersruzie. Het weer, het is ongeveer 10 graden en lokaal kan een mistbank ontstaan. Overdag flinke zonnige periode, het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Met Saskia Weerstand. Ja, hele goede nacht. U luistert inderdaad naar Dit is de Nacht. En we hebben het vannacht over liefde. Ja, en dat heeft natuurlijk heel veel zoetsappige en leuke kanten. En er zijn ook heel veel mooie liedjes over geschreven. Maar helaas heeft de liefde ook, uh, ja, een soms wat mindere kant. Uh, liefdesverdriet bijvoorbeeld, of relaties die stuk lopen. Dat uh, hoort er natuurlijk eigenlijk ook allemaal een beetje bij. Uh, liefdesverdriet, daar ben ik eerst wel heel erg benieuwd naar. René Verbrug zit hier in de studio, ze is een relatietherapeut. Uh, liefdesverdriet, dat doet soms ook gewoon erg pijn. Ja. Doet echt pijn. Hoe kan ja. dat? Ja, er is dus zelfs wetenschappelijk bewezen dat je dat, uh, dat echt het hart zelf ook uh, fysiek uh, daar problemen aan ondervindt. Dus het is, he, je zegt van uh, we hebben echt pijn, maar het, het hart doet echt pijn. Kan echt, echt pijn doen. Nee, fysiek. Nee. En fysiek. Uh, en is dat dan een spier of is dat. Ja, een, hoe het precies zit, weet ik niet. Want, een soort uh, mes, want zo voelt het dan. Uh, zo voelt het, ja. ja. ja. ja dus het, voelt, het heeft heel vaak. Uh, ja, toch, toch te maken met, met een diep gevoel van afwijzing. Of een diep gevoel van teleurstelling. Of van... Uh, ja, dat raakt soms aan echt een, een reden van bestaan die wegvalt. Mm. Dat, daar raakt het soms aan. En ja. daar kan je helemaal, daar kan je helemaal mee identificeren. Met mm. dat stuk in jezelf. En dan... Uh, ja, dan lijkt het alsof niks anders meer bestaat in de wereld. Nee. Nee. Dan Want, is er echt alleen nog maar dat verdriet ja, riet. Ja, en, uh... ja, terwijl als je op dat moment het huis in brand zou, zou staan, dan zou je er niet meer aan denken. Nee. En dat zou opeens een andere prioriteit zijn. Maar dat is uh, ja dat kan, dat kan enorm, uh, enorm veel energie vragen en mensen kunnen daar uh, echt van, van slag zijn. Ja. Bizar, eigenlijk. Even, ja, er is een hele mooie film. Eigenlijk, of nou, er zijn heel veel films over gemaakt, maar eentje die ik heel typerend vind, is 500 Days of Summer. Kennen jullie die film? Ja, die heb ik gezien, volgens nee. mij. Ja, dan heb je elke keer, krijg je dan zo'n uh, een dag, een dag uit dat. Uh, ja, ja, heb ik gezien. Ja. Het is een heel chronologisch film, eigenlijk. Het loopt niet van dag 1 tot dag 500, maar uh, het zijn 500 days. Sammer en Sammer is een meisje, dus uh, er is eigenlijk een jongen die wordt verliefd op Sammer, maar dat duurt maar 500 dagen. En die, in die 500 dagen gaat hij eigenlijk van haar leren kennen tot aan ja, eigenlijk een verbroken relatie. En uh, ja, ik, ik heb hem uh, wel lang zien komen, maar dat <laughs> je het afgehaakt ik, ik nog, uh, afgehaakt. Ja. Hij is zo mooi. Ja, ja, ja maar daar, in die film zie je dat, dat, dat verdriet heel erg goed. Um, bij die jongen terugkomen, dat hij gewoon echt radeloos is. Hij gooit met borden op de grond mm. en dan uh, bellen die vrienden weer zijn zusje op. En die zeggen dan van, oh, je moet nu echt komen, want hij draait weer helemaal <lacht> door. En ja, het is, het, is een, een, ja het, het is op een leuke manier gefilmd, maar, maar je ziet wel heel goed dat het hem zo diep raakt. Ja, zo gefrustreerd is. Ja, echt kapot van is yeah, eigenlijk. Yeah, yeah. Kunnen we daar iets tegen doen, liefdesverdriet, of moeten we dat gewoon... Uh, ja, dat is Heel veel, dat doen muzikanten hè? Nee. Ja, nou, ik denk wel als je, als je dat als je dat liefdesverdriet kunt omzetten, inderdaad, hè, in, in de creativiteit. Dat je een echt mooie, de prachtigste liedjes zijn natuurlijk geschreven. Ja. In een diep diepe verdriet. Ja. In een diep liefdesverdriet zijn de prachtigste liedjes gemaakt, of de mooiste schilderijen, of de, de mooiste. Klassieke muziek. Dat mm. heel veel, uh, als je weet daar een creatieve draai aan te geven, dan uh, is dat natuurlijk fantastisch. Ja. Maar heel, veel, uh, heel vaak lukt dat niet. en uh, ja, dat beste, ja, Het beste is dan toch een gegeven moment uh, um, afleiding zoeken. Ja. Heel veel afleiding zoeken en uh, met vrienden uitgaan. En, uh, en zien dat er nog meer is in de wereld dan alleen maar die ene. Ja weer even de blik op de wereld ja. en uh, kijken wat speelt ja. er verder nog ja ja en ik ben jezelf ook een beetje onderzoek gaan doen van hé, wat maar wat is het wat is eigenlijk nog meer voor mij leuk in dit in dit leven mm. behalve dan die ene ja ik en er is natuurlijk heel veel andere dingen zijn natuurlijk ook leuk ja ja dat is ook zo ja. Ja. maar op dat moment lijkt het allemaal niet meer zo Precies. je ziet vanuit een ander ja. perspectief ja. Ja. en dan, ja, uh, ja. ja. ja. En nou, dat he heeft natuurlijk ergens gewoon tijd nodig. Uh, ja, En vriendschappen en een blik op uh, nieuwe dingen. Uh, maar ja, blijft dat zeg maar, ergens diep in je hart... of herstelt dat ook weer helemaal liefdesverdiend? Ja, dat, dat, ligt, dat is heel persoonlijk, denk ik. Maar het ja. meestal, meestal herstelt het wel zich. He, de, de tijd, je, je hebt de tijd uh, heb je nodig, je hebt afleiding nodig... je hebt nieuwe ja. contacten nodig... Um, Bevestiging misschien wel. Weer. Ja, een stukje bevestiging. Um, soms, soms is zo'n een, is, is een crisis ook weer een reden om een nieuwe studie aan te starten. Of een nieuw werk te vinden. Of ja. weet je wat, het zijn, zijn ook wel weer uitnodigingen om een nieuwe beweging te maken in je leven. Ja, je krijgt er wel weer een stuk vrijheid soms bij. Zeker, ja, ja. ja. En als je dat zo du durft te zien. Hè, want het gaat mm. natuurlijk. Want uiteindelijk, ja, uiteindelijk. Uh, Zeg ik altijd, je wordt alleen geboren en je gaat alleen dood. Ja. En tussendoor kom je natuurlijk mensen tegen in je leven. En daar ga je hechtingen mee aan, verbindenissen ja. mee aan. Ja. Maar dat is niet voor eeuwig. Nee. Ook nee, al voelt het soms zo. wel zo, maar ja. dat is het natuurlijk niet. Nee, dat is ook zo, ja. ja ik, ik heb altijd dat ik, dat ik mezelf... Uh, ik wil weten van mezelf dat ik in mijn eentje oké okay ben. Dat, uh, ja. Het maakt niet uit als, ik, als ik, dat ik, wat er ook gebeurt dus in mijn is, eentje... Ja komt het ook wel goed. Dat, ja. is, dat vind ik wel een hele dat heel fijne gedachte ja. Ja. Dat je ja, ik daar ik, ik, op ik, terug kan vallen. Ja, want ja, ik heb een filmpje van jou uh, gezien. Je ja. maakt ook filmpjes ja. uh, over relaties. Eén ja. um, filmpje heet ook zo, maar moet ik het even in de juiste woorden zeggen: um, een goede relatie begint bij jezelf. Zeker. Goede en, relatie met jezelf. Ja, ja. En echt, ook echt een goede relatie met jezelf. Ja, dat is eigenlijk ja. wat Jerk nu zegt. Ja, Zo van... ja. heel essentieel. De alle, het is ook heel aantrekkelijk, aantrekkelijk voor een ander. Bijvoorbeeld in dit geval, hè, voor, voor jouw vriendin. Dat zij het gevoel heeft van... Ja, jij staat, jij staat wat ik noem, in je eigen grond. Jij, ja, ik... je, staat, uh, uh, je, je valt niet om als zij omvalt. Dat is dat, dat aanhankelijke. Dat kan ik ook heel slecht. Oh. Dat, dat, ik weet niet, dat, dat, dat is denk ik vooral dat je... Dat je dat jij haar geluk of, of zij, zeg maar, dat je, de ander zijn geluk ja. bepaalt. Dat is ja. helemaal geen fijn gevoel. Nee, het is e wel nee. heel mooi dat je daar iets aan toe kan voegen. Dat je het extra leuk kan maken, maar je moet ja. niet uh, degene de zijn die dat, die dat zeg maar. bepaalt. Ja, ja. Nee, precies. Ja. Want dat is, wel, dat is inderdaad vaak hoe, de, hoe het dan werkt. Dat je mensen beginnen een relatie en dan is eigenlijk de onuitgesproken deal... Oké, okay, ik hou van jou en jij maakt mij gelukkig. Ja. Ja. Dat ja, is dan de ja, ja, deal. Ja, ja. Of ik hou van jou en jij zorgt voor mij. Ja, hey, en, dat is, uh, en dat, is, dat is geen goed startpunt. Nee, zeker niet. Het is heel veel gezonder om inderdaad. Uh, ja, het is heel beklemmend. Ja, ik dan, ik uh... heb altijd geleerd dat je in je relatie juist uh, voor het geluk van de ander gaat. Dus dan laat je eigenlijk je eigen geluk soort van los. Ja. Um, maar dat geeft wel weer een heel goed gevoel als ik eigenlijk zorg dat ik lekker kook voor. Mijn man, zeg maar. Ja. Bijvoorbeeld, hè, dat doe ik natuurlijk niet elke avond. Het is ja. ook voor mij. Maar ja. hè, dat ik eigenlijk zorg van: oké, okay, nu kan ik kiezen. Ik heb zelf ook wel zin in dit of dit. Maar ik weet dat hij dat niet lust. Nou, dan ga ik dat natuurlijk niet maken, want ik wil. Ook voor zijn geluk strijden, zeg maar. In, ja. de, in de relatie. Ja, op dat niveau is dat prima, natuurlijk. Ja, ja op ja, dat precies. niveau kan ja. je prima ja. voor ja. hem zorgen. Maar op het uh, moment dat jij, dat jij bijvoorbeeld iets gaat doen. wat echt tegen jezelf ja. qua, nee, dan, qua, dan, op ja. het gebied van waardes. Hè? wat voor jou. Ja. qua waardes belangrijk is. dat je daar gaat zoemelen. Ja. Dan, uh, dan kom je op glimmende Ja, precies. Nee, nou, je moet dat wel in, in, uh, in e e perspectief zien. Keuz en eten ja. is dan nog wat over. Ja, ja. ja. ja absoluut. Nou, we hebben elkaar dat, dat ook wel beloofd, ook toen we gingen trouwen van goh, we, we, we gaan er wel echt samen voor en dan ook inderdaad echt ja, voor, voor elkaars geluk en dat, dat, ja, dat we eigenlijk proberen te zorgen dat we eh, Ja, maar dat is eh, ook goed ja, dat, ja. Is, dat is op zich ook natuurlijk niet dat spreek ik, dat spreek ik ook zeker niet tegen Nee, nee, nee, nee. Uh, Maar ik denk wel dat inderdaad ja, ja moeilijk om dat te verwoorden Ja dat, dat, dat, dat, Toch, toch, ik weet niet dat je, je in ieder geval lekker in je eigen. Je, ik vind het heel belangrijk dat je dingen ja. voor je eigen wereld ook heel erg hebt. Ja. Je ja. op, je... maar, maar het, is, het is natuurlijk heel, heel lastig, want hè, je zit in een relatie. Ja. Um, maar stel bijvoorbeeld uh, je vriendin ruikt even in de put, of uh, en die, die ziet het even niet zitten. Of, dan wordt ze natuurlijk eigenlijk een beetje van jou afhankelijk. Tuurlijk, ja, ja. Um, dus dan, dan, maar dan moet die basis, die hechting met jou eigenlijk al heel sterk zijn. Ja. Want anders zou ik misschien. Ja. Nou ja, ze wordt het voor jou afhankelijk. In de zin van op het moment wat je vaak ziet, is dat mensen dan uh, de, de dingen voor de ander gaat oplossen. tussen de Dus uh, van, van nou, uh, ja, ik, uh, er zit iemand met een probleem of met een verdriet en dan gaat iemand anders gaat tips geven. Hmm. En, en dat is eigenlijk, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Nee, okay. Nee. De tips geven is eigenlijk zeggen van... Uh, ja, kom, uh, dat probleem dat, uh, dat kan wel opgelost worden... en daar heb ik wel een oplossing voor. En, uh, mm. en daar gaat het zo vaak, vaak voelen mensen die dat probleem... hebben zich ook niet echt gehoord. Omdat we willen niet zozeer dat, dat, dat het probleem in eerste instantie opgelost wordt... maar we willen gehoord worden. Ja. En we willen voelen ik, dat dat... Ik uh, heb het idee dat, dat, tenminste, ik herken dit heel erg. Want ik... Ik heb het gevoel dat mannen heel erg van het oplossen zijn <laughs> en dat dat eigenlijk per definitie verkeerd antwoord is. Gewoon niet ja. hoe je het ja. oplost. Ja. Je moet gewoon luisteren. Je moet gewoon niet oplossen. Ja, ja. Maar dat, ja. ja. ja nee. mannen mannen kunnen ook heel goed. Uh, <laughs> Ik zal het ja, heel goed ontvouwen. Ja, het is echt het, het ligt vrij voor de hand natuurlijk. En... De, kijk, een kapotte verwarming, heerlijk als een man dat oplost. Ja, absoluut. Dat is hartstikke fijn. Hè? Ja. Dat het vinden man, dat, daar hoor je vrouwen niet over. Hè? <laughs> dan, maar op het moment dat het dus op emotioneel vlak uh, gebeurt, dan, uh, ja, dan, dan, voelen, dan voel je je toch op een of andere manier uh, niet serieus genomen. Je voelt je nee. niet gehoord. Eigenlijk het enige wat, wat een man in dit geval, dus in dit voorbeeld, een man hoeft te doen, is uh, gewoon naast, naast zijn vrouw gaan zitten of naast zijn partner gaan zitten en zeggen, nou, vertel. Mm -hmm. Het is er dan aan de hand? Hmm. Is, uh, waarom uh, ben je zo somber? Of waarom ben je zo verdrietig? Hmm. En dan... Uh, nou, dan kan iemand zijn verhaal doen. En dan komt er een huk. En, en op een gegeven moment dan, dan ga je zien dat, dat iemand zich gehoord voelt. En zich dus geliefd voelt. Vaak ja. ook. En dan, dan, en dan gaat dat, komt dat probleem eigenlijk op de achtergrond. In ja. heel, heel, heel veel gevallen. Ja, en dan vallen er ook stukjes misschien op zijn Precies. plek. Zeg maar, ja. Ja. Ja. En wij vrouwen, wat moeten wij dan doen? Ja, wat, ja, we moeten het vrouwen doen. Nou, wat vrouwen kijken, moeten ja. doen? Vrouwen nie, niet zo heel erg... Die, uh, hoe, ja, hoe zeg je dat? Want, want over welke situatie... Als wij... Ont, uh, ja, ik denk... Uh, uh, het vooral... Uh, niet, niet, niet, laat, uh, he, niet zo heftig maken. Uh, juist, niet, juist rationeel, denk ik. Nou, weet ik weet het niet. Het hangt, dan? Heel erg, want dan... hangt heel erg vanaf, denk ik persoonlijk, uh, ja, ik vind het een heel moeilijke vraag. Ja, <laughs> ik ja. weet ook niet meer waar ik antwoord op aan het geven ben. Misschien dat dat, wat uh, moeten vrouwen voor mannen doen? Wat, Stel wat, jij hebt, ja. uh, hebt Oké, okay, wat, hebt een wat is mijn probleem? Wat is... Ja, liefdesverdriet bijvoorbeeld. Of uh, okay, nee, want dan, dan nee, dan kan je, dan je natuurlijk kan niet je met je vrienden oplossen. Ja. Ja. Of je voelt je teleurgesteld. Of je, hey, ja. je bent afgewezen voor iets, voor, je, voor, voor, voor iets wat je heel graag wilde. Je, zit, je bent echt somber en droef. En... Ja, ik wilde dan juist echt een heel nuchter... Uh, ah, jammer joh. Weet hmm. je, die. Die, die helpt mij het snelst. Dan ben ja. ik echt ja... Maar stop je het dan niet weg? Want dan blijft het daar zitten. Nee. Ik denk nee? Dan, dat dat gewoon... ja. Dan doen mannen, mannen kan niet. Het toch niks. Ja, ik weet niet. Ik, ik, ik, ben heel, ik, ik vind het heel fijn om het heel simpel te houden in mijn hoofd. Ja, ja maar je zegt eigenlijk dan... niet, niet heel, heel emotioneel maken. En nee. Heel ingewikkeld. En, nee. uh, niet, niet, te veel, niet te veel taal. Nee, dat is, een dat beetje is de het konie. denk ik. Ja, ja. Ja. Ja, ik denk dat dat ook een valkuil is voor heel veel vrouwen. Hè? Dat ze heel veel gaan praten en heel veel nee. emoties erbij halen. En, uh, ja. en die mannen die zie je echt zo van um, knipperen met hun ogen. Van is het, ja, ja, ja, ja. Ja, het wordt me veel te veel. Ja. En, dat, um, en dat wordt het, ook, het wordt het ook vaak hoor, dat, dat het heel veel wordt. Ik, dat vrouwen zijn veel beter in, gemiddeld genomen zijn vrouwen veel beter in het praten over emoties. En dat mm. weet je wel, die hebben veel meer taal. En mannen die zijn veel meer van het doen. Ja, ja uh, daar wil ik het straks inderdaad ook nog Ik wil het nog hebben over, inderdaad, relaties waar het dan misgaat en hoe dat dan kan. Maar ook de talen van de liefde. Want die zijn er natuurlijk ook. En dat, dat is ook wel heel interessant. Want dan hè, misschien als je luistert en denkt van, nou, ik wil wel een leuke tip. Dan zijn die talen van de liefde eigenlijk wel. Uh, Vind ik hele leuke tips voor mensen. Want dan kom je een beetje achter wat voor liefdespersoon jij bent. Maar dat allemaal uh, uh, na muziek. En ook nadat ik Erik Blauw heb gesproken. Want ik ga bellen over stalken. En hij weet daar alles van. Want liefde neemt soms extreme vormen aan. En uh, ja, dan uh, stoot het eigenlijk een beetje naar de verkeerde kant. En uh, dan gaan we richting stalken. En dat is eigenlijk een beetje gevaarlijk af en toe. Maar muziek... Soms gaat het uh, erg ver in de liefde, want de liefde, daar hebben we het vannacht over. Maar ja, als het dan andere vormen aannemen, dan gaat het bijna richting stalken. En daarover heb ik aan de telefoon Erik Blauw. Hij is forensisch psycholoog en stalkingsdeskundige. Uh, Ja, Dus daar kunnen we vast onze vragen wel bij kwijt. Uh, nacht, Erik. Ja, nacht. Hoe kan het? Ja, goedemorgen. Ja, het is uh, net hoe we het zien inderdaad <laughs> op dit late tijdstip. Ja. Um, soms gaat een liefde... Te ver, dan spreken we over stalken. Uh, ja, waar ligt ergens die grens? Wat is het verschil, zeg maar? Wanneer gaan we te ver? Ja, dat is een hele lastige. Dat is tegelijk het grote probleem van die stalking-wetgeving. Belaging heet dat overigens in het Nederlands. Mm -hmm. dus in het uh, jaar 2000 is dat strafbaar gesteld in Nederland. En daar kwamen toen eigenlijk ook al meteen de problemen. van... Wanneer spreek je nou van stalking? Ja, en eigenlijk, als je daar gewoon over nadenkt, dan denk je van goh, iemand die jou lastig valt. Uh, op een manier wat je gewoon zelf niet wil. Dat noemen we belaging. Mm -hmm. Alleen slachtoffers verschillen nogal daarin. Als we sommige mensen kijken. Die kunnen een heleboel vervelende gedragingen verduren. Zonder dat ze dat uh, ja, echt, echt vervelend vinden. Terwijl iemand anders hoeft maar eigenlijk niks mee te maken. Die zegt wel oh, ik vind het vervelend. En precies datgene zie je dus ook in feite terug. In, uh, in, in Nederland. En eigenlijk in de wereld. Als je even kijkt. Sommige mensen die van uh, stalking types. Is bijvoorbeeld een, een verliefde stalker. Die stuurt ja. uh, nou, bossenrozen, bonbons, uh, briefjes, kaartjes uh, naar iemand toe. Vanuit het idee, nou ja, ik laat mezelf zien, ik laat mezelf horen... en dan uh, weet diegene wel dat ik verliefd op hem of haar ben. En Soms heeft zo iemand helemaal niet door dat een slachtoffer... of degene die dat dan ontvangt. denkt, ja, Jeetje, wat is dat voor type? Uh, ik vind het helemaal niet leuk. Ik vind het eigenlijk best wel eng. En die beschouwt het dan als stalking. Terwijl het eigenlijk helemaal niet zo de bedoeling was... van degene die die kaart en dergelijke allemaal stuurde. We spreken dan ook van een verliefde stalker. En als je daarmee gaat praten en zegt van... eigenlijk vindt diegene waar je, waar je al deze dingen heen stuurt... die vindt dat helemaal niet leuk. Ja, dan schrikken die mensen ook heel vaak. Ja. En ik goh, dat was helemaal niet de bedoeling daarvan. Nee, want eigenlijk ligt de grens dus bij iedereen weer, weer verschillend dan. Wat, ja. wat voor de een dan echt tot als liefde ervaren kan worden... is voor de ander al erg beangstigend. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. En je Veel zei dus ook... sociale beroepen hebben daar ook last van. Het hm. zijn vooral ook mensen in sociale beroepen... die iets vaker het slachtoffer worden van stalking ja, stalking is gewoon iets sociaals, iets tussen mensen. En tegelijk, op een manier dat we zeggen... ja, dat is eigenlijk niet sociaal meer, begint al wat asociaal... heel vervelend, heel na te worden. Mm -hmm. En vanuit zo'n sociaal beroep weet je dan ook... ja, soms nu dan heb je te maken met mensen die toch wat problemen hebben... En als je dan op een bepaalde manier aanspreekt, dan heb je er vaak geen last meer van. Nee. En, en dat voorbeeld van die verliefde uh, stalker. Ja, ik ben net uh, tegengekomen dat iemand in een bejaardentehuis verliefd was op iemand anders in het bejaardentehuis. Ja. Stuurde dus daadwerkelijk bonbons en dat soort dingen. Ja. Ja, en het personeel die vond het ook lastig. Want jeetje, hoe ga je daar nou mee om? Die vroegen mij toen in feite daarin te helpen. Ja, in één gesprek met die persoon die, die bonbons en dergelijke stuurde... Ja, leverde ook op die zeven jaar, ik ben eigenlijk kapotgeschrokken. Uh, het was ja. niet de bedoeling om die schade aan te doen. En dat nee. stopte toen ook meteen natuurlijk. En is dat ook, ook echt inderdaad het antwoord wat je vaak hoort? Van, ik had het niet door en ik, het was niet mijn bedoeling... Om, om dat zo ver te laten komen, zeg maar? Bij de verliefde stalker wel. Maar het is maar één van de vier type stalkers die er in feite zijn. verliefde is eigenlijk heel onschuldig, heel lief. heel Ja, gewoon eigenlijk echt komt vaak onder tieners voor. ja. En welke andere vormen van stalking hebben we dan? Uh, de ex-partner stalkers. Yeah. Uh, daarnaast heb je de, uh, de waanstalkers en de sadistische stalkers. Nou, als je die laatste twee al hoort, dat klinkt al niet fijn. Dat klinkt al niet leuk. Nee. Dat klinkt heel na. Ja. De sadistische stalker is er alleen op uit om het slachtoffer af te breken. Om het slachtoffer in de macht te krijgen, heel veel pijn en verdriet te doen. En komt dat dan voort uit een uh, kwalijke situatie vaak? Is dat dan zeg maar gewoon echt vanuit woede? Dus echt de andere nou, kant van de liefde? Goed, het zijn eigenlijk gewoon echt gestoorde lui die dat doen. Okay. Dus sadistische, nare, persoonlijkheidsgestoorde mensen. Ja, oké. Okay. En en... Het komt gelukkig niet veel voor, maar het komt helaas wel voor. Uh, de meest extreme situatie die we mee hebben gemaakt is een slachtoffer in Nederland... die gevlucht was uit Australië voor haar stalker... en in Nederland opnieuw werd gevonden door die stalker en opnieuw werd lastiggevallen... Oké, okay, en waar kenden zij elkaar dan van? Was dat gewoon uh, puur re relationeel, uh, ze kenden elkaar nee, nee, of was dat het dat was niet eens echt... relationeel. Het was iemand die inderdaad uh, in de buurt had gewoond, geen relatie mee had gehad en het gewoon leuk vond om iemand af te breken. Oké, okay, ja. En, en nu dan kom je dat ook tegen bij de mensen, bij de beroemde Nederlanders of bij beroemde mensen die worden gestort, want er zit meer uitdaging in een aantrekkelijk iemand, een, een sterk iemand te stalken dan iemand die niet sterk in de schoenen staat. Dus die, die sadistische stalkers die richten zich vaak op wat sterkere types. Ja, oké. Okay. Ja, en ik noem dat net al even. Stalking, uh, wat doen we daaraan? Komen we daar ook weer van af als we eenmaal stalkers zijn? Of zijn we dat voor eens en voor altijd? Um, de meeste komen er gelukkig van af. Tegelijk, dus, als ik dat heb gezegd... Uh, is het wel heel erg belangrijk te weten... dat de gemiddelde duur van stalking best lang is. Uh, best lang. Uh, We hebben een onderzoek daarna gedaan en het blijkt dat in Nederland van de stalking slachtoffers mensen gemiddeld vier jaar werden gestoord. Dus Zo. Echt lang. Ja. En er waren uitschieters bij tot 48 jaar. Maar gelukkig ook een heleboel mensen die slechts enkele maanden gestoord werden. Maar het is dan al een langdurig iets uh, vaak. Hm. Kom je er van af? Um, de meeste gevallen van stalking stoppen... op het moment dat het slachtoffer heel erg duidelijk tegen de, de dader zegt... ik ben hier niet van gediend, ik wil hier niets meer mee te maken hebben... en elke vorm van contact met mij zal ik melden bij de politie. Oké. Okay. Het meeste gevallen stopt het dan, want stalking is altijd iets tussen dader en slachtoffer. Yeah. En de grootste groep van daders reageert eigenlijk op onduidelijkheid van het slachtoffer. Ja, ja, precies. Dat we lief zijn en dan iemand proberen ja. af te houden... maar daardoor eigenlijk uh, verder in de problemen raken. Dus duidelijkheid precies. is een precies. enorme oplossing. Ja. Dan zit je nog wel in de problemen met die, ex, uh, sorry, met die sadistische stalker... en die waanstoornis stalker. Ja. Die reageren daar niet goed op. Okay. En bij de waanstoorniestalker zul je vooral behandeling moeten hebben van, het, uh, van de dader. Mm -hmm. Daar is dus een vervolging door justitie en, en een verplichte behandeling heel vaak nuttig. En sadistische stokken, ja, het hele nare eigenlijk daaraan is dat de enige manier om dat te stoppen... is je letterlijk helemaal uit het beeld halen van die dader. Ja. Dus onderduiken, verhuizen en dat soort zaken. Gelukkig een heel zeldzame categorie. Precies. Uh, hartelijk dank uh, voor je tijd, uh, Erik Blauw. En uh, ja, mensen die zelf uh, nog een verhaal hierover hebben, die mogen natuurlijk met ons bellen 0800-1121. Dit is de nacht. Just move on, on toward your destination, though you you do Van van Curtis Mayfield hoorde hier op Radio 1. U uh, luistert naar Dit is de Nacht. En aan tafel heb ik René Verbrugge. relatietherapeut. En Elke uh, Tjerk, of beter bekend als Jake in the Swamp... Ja, want die maakt muziek. Ja. <laughs> je ja. Ja, ja, ja, ja hebt nog meer muziek voor ons, hè? Dat klopt. Ja, nou, ik, ik, wil, ik wil nog wel zo meteen een liedje van je horen. Dat uh, kan geregeld worden. Ja, toch? Hey, welke liedjes heb je allemaal nog uh, voor ons uh, in petto vannacht? Uh, ik ga Space Shuttle Dreams spelen, denk ik. Dat is als eerste volgende. Space Shuttle Dream? Ja, Dreams. Dreams. Dreams. Oh, ja. Dreams. Kijk, nou, de... ik mis een s'je hier. Zo maar ja, maar, maar niet vrij. <laughs> Hé, hey, waar gaat het over? Wil jij graag uh, uh, de ruimte in? Special uh, uh, Dreams, of dreams Leaving the Scene. Uh, ja, uh, het, het gaat eigenlijk. Uh, mijn ouders slapen nu toch. Uh, het gaat over. Uh, <laughs> blowen. Dat vind ik wel heel beetje, Oh, blowen. Ja. Oh. Do you really want to get that high? Maar het gaat dat tegelijkertijd, ja, ik schrijf altijd als ik een liedje schrijf, schrijf ik het uh, vanuit een gevoel. En dat is vaak een combinatie van dingen. Mm -hmm. Dus tegelijkertijd dus ben ik bezig om een soort van uh, muziekcarrière te doen. Zeg maar op de radio proberen te komen en zo. Mm -hmm. En. Uh, <laughs> het is je daar heeft het ook van. Maar dat, dat, dat, dat je wat je daarvoor over moet hebben. En tegelijkertijd zo stonk zijn dat je er eigenlijk niet over nadenkt. Uh, mm -hmm. Dus die combinatie van gevoelens, die zit in dat. Nou, dat kan alleen maar een heel uh, apart liedje, nee, grapje. <grabbeen>, nee. Uh, nee, ik ben heel erg benieuwd. Hey, ja. Ik, uh, zal, zal ik hem, zou zeggen: zal ik hem, uh, neem het podium en uh, uh, sp speel hem vooral. Space Shuttle Dreams van Jake in de Swamp. En dat is altijd een staantje langzamer dan, hè? Ik dacht, ik moest de eerste stapje passen in de nacht. Ja. En dit heeft ze wel behoorlijk in de nacht geschreven. Dus, uh... Heb je het toen ook zelf gebloot toen je het schreef? Of, nee. Uh, nee? nee. Nee. Nee, daar doe je niet aan. Nee, nee. oké, okay. maar in dit liedje wel. Ja, het is, ja, het, precies. Het is allemaal fictie. Allemaal fictie. Ja. Ja. Deze liedjes zijn ja. puur gebaseerd op fictie. Precies. Ja, nou, gaan er naar luisteren. 10,000 balloons take me to the moon I hold my breath and see the sky Turn black as the night falls Stars for the unknown But I know where to go Cause I've studied hard On my way up and learned so I know Turn left and turn right And at Jupiter I rest for the night Cause that's what my book says is best Don't believe what the book's write. As long as my balloons don't blow up My only wish is to go up And go up and go up and go up, and go up. Speed shuttle dreams Living the scene Do you really wanna get that high? Speed shuttle dreams Living the scene Living the scene Speed shuttle dreams leaving to sing Do you really want to get that high? Mm -hmm. mm -hmm. 5,000 balloons me to the moon. I wonder why I even wanted to go up there in the first place. Can't separate one star from the other. No smell, no sound that I have yet discovered, but I will. I have to. The whole world is watching me, waiting for me to fall down.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 Speed on Dreams Leaving the scene Do you really want to get there Speed Shuttle Dreams Speed Dreams Leaving the scene Do you really want Kijk, oh, zelfs okay. dat erbij. Ja, ja. Inderdaad. Oh, ja. A special Dreams, Jake in de Swamp. Ja, zo meteen nog één liedje, toch? Ja. Kijk, gelukkig gelukkig. Dan hebben we nog iets moois in petto zo meteen. Ja, liefde, daar hebben we het over vannacht. En uh, liefde kan natuurlijk allerlei vormen aannemen. Zo hoorden we net al uh, de vorm van Stalking. Het eerste uur hebben we het natuurlijk vooral gehad over um, heel blij zijn en uh, goede stofjes aanmaken. Waardoor je eigenlijk een soort van adrenaline rush krijgt en je. Uh, alles aan kan, de hele wereld. En ja wanneer dat ophoudt, dan uh, kunnen we zelfs niet meer eten. En worden we heel erg intens verdrietig. Maar, um, ja, uh, relatietherapeut ben je, René. Um, wanneer lopen relaties nou stuk? Hoe kan dat? Soms zijn we zo verliefd en dan uh, een week later of soms jaren later... dan denken we ineens, ik snap niet wat ik ooit in hem zag. En dan kan dat hele gevoel omgedraaid zijn. kunnen we zelfs boos worden op iemand, ja weer eerst zo verliefd waren. Ja, als je dat gevoel van... Dat, ik snap niet wat ik ooit in me zag, of in haar zag... dat is dan wel vaak uh, na een paar weken. Mm -hmm. dat, daar blijf je niet een paar jaar bij. Nee? Nee, dat gaat, gemiddeld genomen is dat dan heel snel toch wel uh, soort, uh, een soort ommekeer. He, dat je opeens denkt van, Hou, wacht eventjes. Uh, hij doet wel hele rare dingen. Of uh, zij doet wel ze uh, helemaal niet eigenlijk niet echt... Aantrekkelijk voor mij, of ze praat zoveel. veel, of ze, ik voel me niet echt op mijn gemak, mm -hmm. of weet je, dan kom je dan eigenlijk wel snel achter? Oké, okay. gemiddeld genomen, hè? Mm -hmm. maar als je dus later, als je echt wel een relatie start en je bent uh, zeg maar vijf, zes jaar later, mm -hmm. dan zijn het andere, dan is het eigenlijk iets anders waardoor je, waardoor het gegeven moment bijvoorbeeld stuk kan lopen. Mm. Ja, zijn dat dan echt de duizenden redenen of zijn er wel een paar primaire redenen? Nou, er zijn redenen. wel een paar, een paar belangrijke redenen. Bijvoorbeeld dat je um, ja, als mensen zichzelf eigenlijk een beetje kwijtraken in de relatie. Dus dat je eigenlijk pas iemand bent als je samenkomt. Ja. He, dus je hebt mensen die komen altijd overal samen, die verschijnen mm -hmm. overal samen, die denk je ja, dat die dat een soort symbiotische relatie. zoals je dat zou kunnen benoemen, ja. en die, sta, die hebben niet meer hun eigen, hun eigen hun eigen grond. Ja, die namen kun je ook nooit los van elkaar uitspreken. Dat, <laughs> ja. Ja, ja. ja, die koppeltjes, ja, ja. Die, koppel, die die blijven altijd. Uh, en op een gegeven moment dan ga je toch iets missen in die relatie. Ja. En wat je dan ziet is dat jij dat je noemt dat een een zogenaamde a-relatie. Dus je leunt op elkaar. Okay, yeah. Dus als de een omvalt, dan valt de ander ook om. Oh. Als je de A zo ziet, twee van die streepjes die tegen elkaar leunen, mm -hmm. en dat, uh, uh, ja, dat, dat gaat heel vaak mis. En op een gegeven moment ga je toch uh, uh, ja, mensen dingen verwijten, de, ander, de, de andere dingen verwijten, omdat jij niet gelukkig bent. Yeah. Terwijl uiteindelijk natuurlijk basically jou, jouw taak is om jezelf gelukkig te maken. Ja. En dat iemand anders daar iets, iets toevoegt, dat is hartstikke mooi. En dat is ook, ook belangrijk. Ja. Maar als iemand er niet is, dan is het belangrijk dat jij ook gewoon je eigen leven hebt. Okay. En je eigen groep vrienden. En je ja. eigen. Dus ik zeg altijd, voor een goede relatie is het belangrijk dat je minimaal één keer per jaar uh, een week op jezelf bent. Oké, okay. een hele week. Een hele week, eentje. ja, in je eentje of met vrienden of vriendinnen. Maar in ieder geval gewoon dat je er zelf op uittrekt dat je echt iets voor jezelf doet. Ja, en daarbij ook weer een beetje herontdekt van... oké, okay, wat vind ik nou zelf ja, belangrijk ja. en uh, waar sta ik voor? Precies. Ja. Ja, wie, wie ben ik eigenlijk? Ja. Wie ben ik los van mijn partner? Ja, want ja, je wordt, groeit heel erg naar elkaar toe Je groeit heel erg inderdaad. naar elkaar toe. Ja, en je ja. gaat ook echt op elkaar lijken op een moment. Hè? Ja. Ja. Dus echt uh, de smaak gaat op elkaar lijken en... Uh, ja, op een gegeven moment heb je elke keer in je achterhoofd zo'n zo zo stemmetje van wat zou hij ervan vinden, wat zou zij ervan vinden? Zou hij die, zou die die nieuwe, dat nieuwe jasje mooi vinden? Of mm -hmm. uh, weet je wel? Nou, het is heel belangrijk dat je op een gegeven moment ook keuzes maakt. Dan vind ik nou, hij zal het misschien niks vinden, maar ik vind het wel mm -hmm. mooi en ik ja. ga het kopen. Ja, <laughs> en dan heb je het gepraat. Ja. Dat, dat is ook aantrekkelijk. Dat, dat is ook aantrekkelijk. Zeker. Zeker. Ja, zeker. ja. Dat, dat maakt ook. Grappig genoeg is dat dan. Iemand kan het jasje dus niet mooi vinden. Maar iemand kan het wel heel erg waarderen. Dat, dat de partner zijn, haar eigen smaak volgt. Of zijn ja. eigen smaak voelt. Dus heel ja. aantrekkelijk. Maakt er natuurlijk wel vanaf. Of je het erin gaat robben doen. Of in de woonkamer. Want dat moet vaak wel even in overleg. Maar uh, ja, nee, het is dus wel belangrijk. Om gewoon eigen keuzes die ja. aan te geven. Van dit vind ja. ik belangrijk. Ja. En dit wil ik doen. Absoluut. En... Ja, dat je je eigen waarden dus eigenlijk blijft ja. uh, volgen. En blijft onderhouden ook. En als dat niet kan, dan word je eigenlijk ook automatisch wel een beetje ongelukkig misschien. Ja, nou ja, dan, dan, dan ben je dus op een gegeven moment... Dan heb je op een gegeven moment het gevoel van... Uh, ik, uh, ik weet niet, uh, ik, ik, ik, ik ben altijd... Ik moet met mijn partner samen zijn, wil ik gelukkig zijn. Ja, Tussen ja, aanhalingstekens ja. gelukkig dan, hè? Ja, precies. Want het is ja. dus een heel voorwaardelijk soort geluk. Ja. En dat... Uh, ja, dat is niet de bedoeling. Is dat echt de, de primaire reden waarom relaties stuk lopen? Nou ja, je hebt natuurlijk je hebt heel veel heel veel redenen waarom ja. relaties stuk lopen. Maar een van de belangrijkste redenen is wel dat, ja, dat mensen toch te veel naar de partner kijken. Zo van, wat doe jij? En, uh, ja. en, uh, en te veel inleveren, zeg maar. Ja. Te veel inleveren, te veel... Uh, Het kan ja. natuurlijk ook vanuit een soort onzekerheid komen. Zeker, dus je, zeker. Als ja, zo bent ja. op die ja. ander, dan ja. denk je, ja... ja. Ik heb hem ook niet kwijt. Dus ja, dan, uh, zeker. Ja, ja dat, dat, dat zie je natuurlijk ook vaak. Dat iemand heel veel gaat inleveren, omdat je dan denkt: ja, maar als ik dat niet doe, dan raak ik hem kwijt. Ja. Maar ja, dan is het natuurlijk wel de vraag: van... ben je misschien niet beter af? Precies. Ja, ja, misschien. Hè, ja. Want, want dan denk je: ja, dat, dat, dat wordt allemaal heel, uh, heel voorwaardelijk. Ja. Dus je, eigenlijk zeg je dan: van hij houdt niet van mij zoals ik ben, maar, ja. ik, maar door wat ik doe. Ja, ja, precies. En ja. dat is iets anders. En dan krijg je natuurlijk ook een soort minderwaardigheidscomplex Bijvoorbeeld. Ja. ja, misschien wel. Of misschien had je dat al. Ja, precies. Ja, ja dat is natuurlijk ook ja. weer de vraag. Ja. Dat is wel een goede tip vind ik inderdaad. Af en toe is een weekje alleen op vakantie. Ja. Ja. Ja. Heerlijk af en toe. Heerlijk. Ja, ja. En je eigen ding doen. Net zoals jij je maakt muziek. Hè? Denk, ja, dat ja, is echt e e belangrijk. E mijn vriendin heeft het zwaar met mij, denk ik. Ik ben heel, heel vervelend. Moeilijk om, denk ik, mee te zijn. Ik heb yeah. heel erg... Maar, uh, ik ga dan uh, vier na nachten kamperen in de, stu in de, in de studio. Ja. Mm. En dan uh, ben ik vervolgens druk om dan de auto's weer weg te doen. Dan ben ik een week weg en dan kom ik terug en dan moet ik, ben ik een nacht thuis. En dan ga ik naar radioprogramma's. En, uh... Ja, <lacht> nou, misschien uh, is <lacht> ja. dat wel heel aantrekkelijk. Ja, ja mm. ik, ik, ik hoop het. Ja, <lacht> dat jullie in ieder geval wel zegt. Het steeds... wordt waarschijnlijk alleen op mijn erg <lacht> Ja, misschien wel, ja. ja. ja ik, het, is, het is een aanrader hoor. Ik uh, ik zie mijn man alleen op zaterdag. Ja, maar als het dan ja. het is soms een vaste Als dat dag. dan heel goed, dat ja. soms, ik vind dat heel fijn. Wij vinden dat heel fijn, ja. ja want, dan, dan voelt het heel speciaal of zo ja, als precies. je Ja, ja. ja. ja we hebben allebei het... banen waarbij ik dan weer s'nachts werk en dan als hij werkt dan soms overdag en in het weekend werkt hij juist weer snachts als DJ en dan zien we elkaar dus ja, we moeten het echt afspreken. Ja. Oké, okay, dan zien we elkaar. Maar dan is het ook echt heel leuk. Omdat ja. we dan we daar zoveel te vertellen hebben. En dan zijn we helemaal blij dat we de hele dag bij elkaar zijn. En denk echt van... Uh, Luxe ja, helemaal. Is ja eigenlijk wel. wel. Ja. Dus eigenlijk wordt onze relatie op die manier door ons werk... eigenlijk heel natuurlijk in stand wordt. Het wordt niet saai, zeg maar. Nee, nee, nee. nee. nee. nee. nee. nee. Ja. nee. Dat dus als belangrijk. we ooit allebei een kantoorbaan hebben... dan uh, <laughs> moeten ja. we maar kijken ja. hoe dat... Uh, ja. Want dan dus is, moet ik die weken vakantie op gaan nemen. Voor mezelf. Nee. Maar dat is dus echt een belangrijke tip. Dus als het... Dat ja. de relatie in een sleur zit. Van, ga ook even zonder elkaar een tijdje. Ja, ja en ja. Kom, kom uit je comfortzone. Ja, dat vooral. Dus, he, voor mensen komen enorm in de comfortzone terecht. Heerlijk om uh, gewoon uh, mensen, iemand voor je houdt. En ja. uh, ervoor je zorgt. En Lekker makkelijk. Lekker dan, makkelijk. En, maar ja. voor je het weet, sluipt de sleur erin. Hmm. En dan denk je, oh ja, dat weet ik wel. Oh, hij gaat, dat, dat, hij gaat zo reageren. Of zij gaat zo reageren. En, en hmm. voor je het weet, uh, zit je elkaar in te vullen. Ja. Ja, dat, dat is slecht nieuws. Ja, verwachting is denk ik ook een groot grote ja, Dus Dat vind ik altijd ja. heel... Dan kan ja. ik ook heel gekwaad worden als ik een bepaalde reactie verwacht word. Dan ik, ja. mm -hmm. ja. Dat vind ik iets... Dat, dat wordt ook veel gedaan. Dat je gewoon... Dat bouw je ook op. Als je, als je een, een regelmaat hebt met elkaar, dan verwacht je Zeker. die regelmaat ja. altijd. Al, en dan, als je ja. dan anders... Dan is het meteen mis. En dat, ja. Ja. Ja. Ja. ja, en mis klinkt dan al gelijk weer zo... Uh, ja. Ja help, ja. <laughs> Dan hebben we een probleem inderdaad. Ja, ja, precies. ja en, soms ook, en soms heb je dat gevoel van we hebben een probleem pas later, als het probleem echt behoorlijk gegroeid is. Ja. Heel, heel vaak zit je een beetje zo half slapend in je relatie. Zo van nou het is best wel leuk en ja. het is wel gezellig en ja, lekker uitgegaan. En ja, het, best wel, het is gewoon wel, wel aangenaam. Ja. Maar het is niet, het, soms is het niet echt levend. Hm. Weet nee, je wel? Ja, precies. Je zit een beetje in het van, nou ja, oké. Okay, het is oké, okay, het kabbelt wat aan. Het kabbelt en, wat aan, ja. ja. En soms voor een tijdje is dat prima, hoor. Ik bedoel, ja. je hoeft niet altijd um, een puntje van je stoel te zitten. Nee, precies. Nee, maar maar uh, uh, soms is het wel goed. Ja. Ja. Het is goed om even wakker te worden. En, uh, ja. en daar zijn relatiecrisissen dus voor. Ja, ja, ja. En dan, uh, dan zit je weer op scherp. Uh, ja. Ja, en dan, dan komt natuurlijk ook alles naar boven. Er komt al, heel veel naar boven, ja. Wat ik heel vaak merk is dat... Uh, dat nee, mannen en vrouwen zijn natuurlijk echt uh, twee werelden apart. Hè, die, uh, <lacht> dat we elkaar ooit leuk hebben <lacht> gevonden. <lacht> In de basis is het natuurlijk eigenlijk alweer een wonder. Maar um, uh, um, voor mannen en vrouwen geldt natuurlijk twee heel andere dingen. Dus ik merk bijvoorbeeld al bij mijn man dat hij heel veel dingen opkropt. En dan, uh, dan later een keer zegt van... Ja, maar eens of zo, en dan komt het er ineens allemaal uit. En dan, en dan sta ik met mijn oren te wapperen en denk ik... Hé? Het gaat over maanden geleden. En dan snap ik er niks meer van. Maar in het dan... algemeen zijn vrouwen beter in onthouden, heb ik het idee. hoor. Wel in onthouden, maar ja. wat minder in opkroppen. Oké, okay, dat is misschien wel zo. Nee, ik, ja, ik, maar... ik heb wel eens gehad dat ik gewoon een lijstje voor mijn neus kreeg. Een oh, beetje. echt? Ja? Dit, dit, dit. Ja, zo... Wow, het gespaard. Ja. Uh. Ja, maar maar is, is, het, is het goed eigenlijk dus om, om, om dingen of bij te houden of gelijk uit te spreken? En hoe spreek je dat dan uit? Is daar ja. nog een soort van tip ja, voor? Om ja, te zeggen ja. van gewoon neem elke avond of één keer in de week een uurtje de tijd en praat echt met elkaar? Of, uh, ja, ja. goede vraag. Ja, absoluut. Ja. Nee, want uh, heel vaak wordt er wel van over koetjes en kalfjes gepraten. De ja. kinderen moeten naar school en hoe laat moet morgen, je naar de, ja, na, naar de crash en ja. andere praktische dingen. Van wie kookt er vanavond? Mm -hmm. Maar dat echte contact, dat is natuurlijk wel wezenlijk. Ja. Dus inderdaad, momenten inlassen in de week dat je echt samen uitgaat, bijvoorbeeld, of echt samen praat, of gaat naar een restaurant gaat, of dat je. Mm. En dan zeker als de, als de kinderen in het spel zijn, he, die vragen enorm veel aandacht. Mm. En voor je het weet uh, zit je in de, in de sleur, zit ja. je een beetje in de, in de automatische piloot. Dus het is heel belangrijk om, um, om dat, uh, dat levend te houden, en om jezelf levend te houden met een soort date night. Ja, een soort, uh... Ja, en maar ook als je denkt vandaar, ik, ik merk dat ik al een tijdje rondloop met iets wat me dwars zit, en ik, mm. ja, soms dan schaam je er een beetje voor. Ik denk, ja, zo belangrijk is het toch niet? Ik denk ja, het is wel belangrijk. Dus uh, zeg het ja. maar. Ja, want het is je relatie, natuurlijk. Het is je bedoel, relatie, is, uh, precies. De, moet de persoon zijn bij wie je het veiligst voelt. Ja, dus je absoluut. Zou het absoluut. Moeten zeggen. Ja, ja. ja, zeker. En maar het is ook belangrijk dat je dat voor jezelf dus ook serieus neemt en dat je dat wel communiceert ja. en dat je het niet gaat oppotten. En het oppotten, dat is echt, uh, dat is echt iets wat... Uh, een ja, valkuil eigenlijk. Ja, het van. valkuil, ja. Ja, ja. ja, ja want ja, uiteindelijk zeker. barst er een bom... en dan <laughs> komt er uh, ja. erg veel naar boven... Van je denkt, oh, help. Ja, hier, ja en daar... de ander die voelt zich dan uh, allerlei verwijten... krijgt in dan naar zijn hoofd. Of, uh, of zij, of hij, weet je wel. En dat uh, mm. denk je, ja, wat moet ik hiermee... Ja, ook oh, doe het niet goed genoeg. Oh, ik ben niet goed genoeg. En dan kom je daarin terecht. Ja, ja, ja. En dan voel je het weet, dan gaat het van de kwaad tot heren. Ja. ja, verwijt je elkaar. Ja. Uh, straks wil ik het nog heel kort hebben over de talen van een lief, Want die vind ik dan zelf altijd weer heel interessant. En dat, dat geeft misschien ook voor als je luistert een, een, een handreiking van, hé, hey, waar hou ik van of waar hou ik niet van? En nou, misschien is dat wel een hele goede tip voor je relatie. Uh, dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Maar we gaan eerst naar het laatste liedje van Jake in de Swamp. Nou. Welk nummer heb je? Ja, niet het laatste liedje. Wat je uh, maken, talk to the maar... Devil heet het nummer. Oh, in EO-zendtijd? Ja, precies daarom. Oh jee, waarom? En daarom ben ik hier gevraagd. Dus toen we dat nummer en toen dacht ik, dit is een grap. Ja. Dat ze met dit nummer... <laughs> uh, ja, dus ik dacht, die, die moet ik sowieso in EO-zendtijd spelen. Oké, okay. maar waar, waar, waarom praat, jij met de duivel? praat je niet liever met God? Die geeft uh, toch veel leuk. Nou, <laughs> om de eerste plaats, omdat ik niet, uh, zelf niet gelovig ben. Dus dan, dan uh, heeft met God praten uh, niet, niet, niet veel... Uh, hmm. Zin. Mm -hmm. uh, en ten tweede omdat ik uh, het een hele mooie, uh, ik vind het, het, de duivel een heel mooi uh, idee of een heel mooi, uh, ik, ik hou van, van, van de duivel als symbool, op een of andere manier. Okay. Ik vind het altijd intrigerend. <laughs> en uh, niet zozeer als metafoor, nee, het is niet dat nee, ik dat echt een duivel echt aanbieder van, ben, uh, nee, maar ik vind het wel altijd een mooi. Uh, maar, maar je gelooft dus eigenlijk dan wel in de duivel, maar niet in God? Oh, nee, ik geloof er niet in. Oh, het is, ook niet. Maar ik vind het okay. een mooi symbool. Ik vind het ja. een mooie metafoor. Is, dat vind ik. Ja, ja, ik hou een beetje van Ja, ik hou sowieso van een beetje spooky, uh, mm. duistere geluiden. Dus ook mm. van duistere types om, uh, ja, om dat ermee... Mm. Te gebruiken of zo, dat komt in mijn hoofd op. Dus ik nee, weet ook niet waarom ik dat dan opschrijf, maar dan denk ik ja. Nee, maar daarom ben je normaal altijd heel vrolijk. Dat zei eigenlijk aan ja, het begin van het gesprek. Dat, dat ja. klopt wel, ja. ja het dus is... dan uh, zitten alle. Ja, alle ik heb het, wel, het, is, het is wel geschreven in een van mijn diepste dalen, denk ik. Dus die okay. zin. Maar het is weer, voor mij is een heel vrolijk nummer. Ja. Uh, en... Uh, de, dus ik, ja, ik weet niet hoe, de, hoe dat voor de luisteraar is. Want ik denk dat ik eigenlijk de liedjes heel anders beleef dan mensen die het horen. Mensen zeggen, okay, gewoon: <laughs> het, het is een heel rustig liedje. Nee, is er, ik vind het helemaal... Hey, weer, het kwam in mijn een heel drukke periode. Maar ik denk ja, ook heel ja, ja. anders. Ja. Ik hoor er allemaal dingen bij. Er zitten emoties bij. Hè? Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Dus nou, uh, nou, ik, ga hem, ik ga hem spelen. Ja. Het laatste nummer. Uh, de, ik al ik hoop dat er geluidsmiddag... Of de geluidsman het aankan. Oh ja, ga slaan op zijn gitaar. Oh okay. uh, nou ja, gaan slaan op zijn gitaar. Oké. Ik heb het bij deze even gemeld aan een geluidsman. Hij gaat slaan op zijn gitaar. Ja. Nou, als jij er klaar voor bent, dan uh, zeg ik give it away. Ik ben er klaar voor. Top. Give it away. Talk to the devil and down on my knees. I'd sell anything that he might need from me. Take all I've got, cause I will never be anything less than this. Ain't got no dime in my pocket. Ain't got no time on this clock left. Ain't got the world in the palm of my hand. It might be there for the taking, so you might be mistaken. That this world seems to be moving on. It. Reading the lines and you're singing the song. Living a life, it's not living it all. I'm ready to die, but I sure hope I won't. I do all I can for now, I said. Please let me talk to the devil I'm down on my knees I'd sell anything that you might need from me Take all I've got Cause I will never be Anything less than this I jump from my window into the arms of the devil, and I am hoping he will give me a chance. And I will carry my backpack, which is full of commitment, and I am ready to give it all away. Reading the lines, and you're singing a song, saying living a lie, he's not living at all. I'm ready. To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 I'd sell anything that ain't my need, my need from me, yeah. you go I've got, cause I will never be anything less, anything less. Te gek. Jake in the Swamp was dat uh, live. Waar kunnen we meer uh, info over jou vinden als uh, uh, mensen nu hebben geluisterd? En denken, je ik kan sowieso naar mijn uh, Soundcloud gaan. Mm -hmm. en dat is Als je gewoon zoekt naar Jake in de Swamp, dan vind je mij. Mm -hmm. uh, er is ook een Facebook waar je naar kan kijken. Ik schijn, ik schijn ook een Twitter te hebben, maar... Uh, dan... Dat doe je met niet, je ja. Dat moet eigenlijk gewoon niet lezen, denk ik. <laughs> kijk. Ik heb geen, uh, geen, uh, geen uh, slimme telefoon, dus uh, ah, kijk, ik ja. ben niet, niet zo handig met dat soort dingen. Nee. dingen. Maar je kan de, daar kun je dingen op luisteren. En er komt binnenkort uh, wat uit wat ja, je kan uh, een EP. kopen. Nice. Dus dan ah, wordt het, het meenig. Hé, hey, dankjewel dat je hier was. Ja, graag gedaan. En uh, ja, iedereen die jou wil volgen, inderdaad, gewoon googelen op Jake in de Swamp. En dan kom je op al jouw social media Precies. sites terecht. Ja. ja, te gek. Ja. En dan kunnen mensen binnenkort de nieuwe EP gaan luisteren. Ja. Zeker. Ja, dat, nou, Hartelijk dank dat je er was. Echt te echt gek. Ja, ja, ja, met liefde. Ja, tof. <laughs> ja, de tijd vliegt. We hebben nog maar zes minuten. En dan heb ik ook nog beloofd dat we het over de taal van liefde gaan hebben. Ja, dat kan bijna niet eens in zes minuten. Dus misschien moeten we ze gewoon maar heel kort voorbij gaan. Want ik vind dat altijd zelf um, uh, uh, leuke tips. Want als je een soort van bedenkt van wat voor liefdestaal jij spreekt... en wat voor liefdestaal je partner spreekt... dan kun je elkaar misschien wat beter begrijpen, denk ik. Toch Zo, zo ja, werkt de taal van liefde, ja, ja. Ja, ja. Maar misschien is het goed als je... Als je, hè, je, hebt, je hebt het een aantal talen van de liefde. Hè, die, mm -hmm. Lichamelijke aanraking en uh, uh, tijd voor elkaar maken. Uh, ja, positieve woorden. Ja, positief, uh, positief zijn, hè, dus dingen positief pakken. Ja. En, uh, niet in, in verwijten, maar eigenlijk in, meer in wensen praten. Ja. En dienstbaarheid zit er volgens mij nog uh, tussen. Ja, en tijd en aandacht geven en, en zo nu en dan ook uh, een cadeautje meenemen. Ja, ja dat is mijn uh, primaire liefdestaal. Cadeautjes. Ja. Althans, uh, als ik de testen doe. <laughs> ik weet het eigenlijk van mezelf stiekem ook wel. Ik hou inderdaad van cadeautjes. Dat, uh, dat is wel waar. Maar wat houdt zo'n liefdestaal in? Wat kunnen we daar praktisch gezien mee? Ja, kijk, uiteindelijk krijg je de boodschap van je partner. Ik vind jou belangrijk. Hm. Dat is, dat is de boodschap die je krijgt. Ik ja. vind je belangrijk. Ik, ik denk aan je, ik, uh, ik heb aandacht voor je. Ik steek energie in je. Ja. Dat is de, de boodschap. Dat is eigenlijk de enige boodschap die je altijd wil hebben. Elke ja. dag moet die eventjes langskomen. Een soort van bevestiging. Ja, ja bevestiging ja. van je bent nog steeds nummer één op mijn lijst. Ja, en als ik dus. Dus ja, dan, zeg maar, die, die, die vijf uh, talen van de liefde: positieve woorden, tijd en aandacht, kroos, dienstbaarheid en lichamelijke aanraking. Als je dus van je partner weet van. Oké, okay, mijn partner heeft als primaire liefdestaal lichamelijke aanraking. Dan weet ik als ik thuis kom, moet ik hem gelijk eigenlijk even knuffelen. Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar dan moet je dan wel willen. Ja, je moet het wel willen. Ja, ja. ja want anders wordt het zo'n zo, he, zo mentaal gebeuren. Ja, dat is waar. Maar ja. je moet het wel eventjes, De lichamelijke aanraking heeft ook veel te maken met het contact kunnen maken. Dat je even ja. contact maakt en dan ja, dat, dat is niet, het hoeft niet per se een hele knuffel te zijn, maar wel even elkaar aankijken. En misschien eventjes ja. aanraken. Of weet je wel, of naast elkaar gaan op de bank. Dat je, of dat je elkaar eens eventjes over elkaar heen hangt op de bank. Of ja. Um, en dat is het eigenlijk het hele gebied voorbij de seksualiteit. Hè? Want dat, mm -hmm. we denken vaak van, nou, de seksualiteit dat is de aanraking. Maar we willen ook aangeraakt worden. Ja, gewoon een hand ge op ja, de schouder. Ja, gedurende de dag. Ja. Ja, het schijnt, het, door wetenschappelijk onderzoek, schijnt en als, je, als mensen 48 keer op een dag aangeraakt worden, ja. dan, uh, zijn ze, dan zijn ze gelukkig. Echt Daar waar? Daar ben je gelukkig van. Ja. Dan heb je eigenlijk uh, aanbevolen hoeveelheid ja. weer uh, binnen. Zeg ja. Maar. ja, dat is veel, hè, 48 keer. Maar ja. dat zijn mensen die, die schijnen echt gelukkig te zijn. Maar dat is even een schouderklopje van een collega. Iemand ja, die langs loopt ja. en je ja. hand aanraakt. Ja. En, uh... ja, het zijn van allerlei soorten aanrakingen. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Dus dan zijn we toch gemaakt voor mensen en contact, zeker, ja, ja absoluut, ja, het is gewoon ja. met elkaar zeg maar, ja. Ja. ja, ja, de liefde, ja, ik vind het een boeiend onderwerp. De twee uren vlogen eigenlijk voorbij. Uh, gaat over uh, uh, liefde als in hoe mooi het kan zijn, maar ook um, ja het doorschieten van liefde eigenlijk uh, naar, naar stalking en ja hoe liefde soms uh, verkeerd afloopt en soms weer heel erg goed, uh, ja. Ik geloof wel in de liefde, dat sowieso. Gelukkig maar wel. jij toch ook wel? Ja, toch? Als zeker. relatie tegen ja, mij, ja. neem ja, ik aan. Ja, ja. ja. Ja, ja, te gek. Hè? Er zijn nog echt honderdduizend uh, onderwerpen die hierbij passen. Maar uh, daar hebben we dan helaas uh, geen tijd voor. Dus dat is dan uh, wel erg jammer. Maar ik vond uh, wel erg leuk dat je, dat je hier was in de studio. Dus uh, daar wil ik je in ieder geval voor bedanken. Nou, toch? graag gedaan. Ik vond en... het ook spannend. Leuk. Ja, toch? Ja, ja. Ja. En als er nou mensen hebben geluisterd die denken van... die <gacht> René Verburgert, nou daar heb ik echt uh, daar kon ik wel wat mee. Zij gaf mij wijze tips en adviezen. Waar kunnen ze dan naartoe? Waar kunnen ze jou vinden? Ja, ze kunnen ook, uh, op mijn website kijken. eft relatietherapie-amsterdam.nl Nou, dat, dat is een hele mond vol. Uh. Ja, je kunt ook gewoon mijn naam googlen. René Verbrugge. René met dubbel E. Ja. Verbrugge zonder N. Ja. En dan kom je vanzelf op mijn site terecht. Nou, kijk aan. Dus dan uh, moet het helemaal goed komen. Dan kunnen mensen zeker. daar niet ieder geval terecht. Ja. En uh, nou, dan kunnen mensen als, als, alleen heen, maar ook als koppel. En, uh, ja, zeker. Eigenlijk ja. alle tips en tricks voor relaties. Ja. ja. ja. En dan uh, ga jij ze... En wat doorspitten. Ja, gaan ze helpen. Ja, eens kijken waar het misgaat. en uh, Of er wat tips en tricks zijn om uh, ze weer een beetje nader tot elkaar te brengen. Ja, uh, dit zat er alweer op. Uh, de uurtjes over liefde. Maar we blijven nog wel een heel uur bij u. Want straks na het nieuws van vijf uur ga ik bellen met Noorwegen en ook met Egypte. Want daar wonen beide Nederlanders. Die zijn uh, verhuisd naar buitenland en zij volgen voor ons het nieuws daar op de voet. En verder bestaat de cd vandaag, nou niet de cd trouwens, bestaat de cd Speler 31 jaar vandaag. En ik ben benieuwd, wat was uw aller, allereerste cd'tje? Misschien kochten we die wel of uh, kregen we die? Want die voor mij was uh, van de Smurferhouse. Die heb ik zeker weten niet gekocht. Die heb ik absoluut gekregen. Maar um, ja, heeft u die CD nog? En gebruikt u die nu eigenlijk nog steeds? Daarover kunt u bellen 0800 1121. Dus uw allereerste CD ooit. Of de CD-speler waar die natuurlijk in zat. Want de CD-speler bestaat 31 jaar. Hiep, hiep, hoeraan. Dus uh, bel ons 0800 1121.